Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De regering van de Oekraïne zegt dat Rusland is begonnen met de gewapende invasie van het land. Een regeringsfunctionaris zei tegen het persbureau AFP dat er 2000 militairen zijn geland op de Krim. Volgens Oekraïne zijn er 13 Russische vliegtuigen geland op een vliegveld bij Simferopol. In elk van die vliegtuigen zouden 150 militairen gezeten hebben. Volgens NOS-correspondent Jon Grotvoer wijst alles erop... dat de Russen strategische plekken op de Krim innemen. Het telefoon en internetverkeer is deels uitgevallen. En het luchtruim boven Sinveropol zou in elk geval tot morgenochtend dicht zijn. Rusland heeft toegegeven dat er militairen in Oekraïne actief zijn. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... moeten die troepen de Russische Zwarte Zeevloot beschermen. De VN-veiligheidsraad praat nog steeds over de situatie in Oekraïne...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 Alle sporters tegen wie aangifte is gedaan zijn mannen. De meeste gevallen van dopinggebruik waren bij de krachtsport. In één zaak ging het om gesjoemel bij een dopingcontrole. Omdat die zaak nog loopt wilde de dopingautoriteit daar verder niets over kwijt. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen won de uitwedstrijd tegen Herakles Almelo met 2-1. Bij de NK Sprint in Amsterdam heeft Kjeld Nuis de 1000 meter gewonnen. Hij kwam één honderdste tekort voor de eerste plaats in het klassement... Die is nog steeds in handen van Michel Mulder... die eerder vandaag de snelste was op de 500 meter. Hein Otterspeer staat derde. Bij de vrouwen gaat Margot Boer aan de leiding... zij won de 500 meter en werd derde op de 1000. Lotte van Meek staat nu tweede en Irene Wust derde. Het weer er trekt een gebied met regen naar het noorden. In de rest van het land is het tot de ochtend zo goed als droog. Morgen in het noorden en westen druilerig, in het zuiden soms zon. Het wordt dan een graad of acht...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vijf graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Geen grap vanavond, want dit is geen dag van grappen. Het is mijn laatste uitzending. En dat vind ik, hoewel het mijn eigen keuze is, niet zo heel grappig. En het lijkt me ook een gepast moment om een keer sorry tegen u te zeggen. Want in de twaalf jaar dat ik dit programma mocht presenteren... heb ik vaak slechte grappen gemaakt. Ik weet het. Even zo vaak excuus daarvoor. En ja, wij presentoren hebben het echt wel door als we een slechte grap maken. Maar ja, dat laten we natuurlijk niet merken. Dat doen we pas als we afscheid nemen. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De ontwikkelingen in de Oekraïne volgen elkaar in hoog tempo op. De berichten dat Rusland militair actief zou zijn in de Krim worden steeds sterker. We bellen zometeen eerst met David-Jan Grotsvois. Verder verheug ik mij op het gesprek dat ik straks mag voeren met Hans Pekman... de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij is een van de weinige politici die ik zelden of nooit langs de randen van de waarheid zie schuren. En dat is zeer in hem te prijzen. Ook vanavond verwacht ik weer veel eerlijkheid van hem. Verder is Daniel Loewes hier, toch wel een van mijn drie favoriete zangers uit Nederland. Zijn nieuwe plaat D is uit en jawel, meteen binnengekomen op nummer 1 van de album Top 100. Daniel maakt het nog nooit mee. Hij gaat vanavond maar liefst drie keer voor u en mij zingen. En er komt nog een gast straks, waar ik u helaas nog niets over kan vertellen. En dat is omdat ik niet weet wie het is. Vanwege mijn afscheid bij het oog heeft de redactie een mystery guest voor mij geregeld, die ik straks een kwartier lang onvoorbereid mag interviewen. Verder natuurlijk de kranten en het nieuwsoverzicht. Maar als beloofd eerst David-Jan Godfran. Hij is in de regionale hoofdstad van de Krim, Simferopol. Goedenavond David-Jan. Ja, er zou sprake zijn van Russische troepenbewegingen. Wat weet jij daarvan? Uh, nou, die zijn eigenlijk overal te zien hier op de Krim. Uh, met name natuurlijk op de twee, vlieg, uh, de vlieg, de twee vliegvelden waar uh, ongeïdentificeerde ongeïd uh, mannen in uniformen met helmen op en bilantmussen... en vooral wapens ja, de boel onder controle hebben. Verder zou ook een uh, terroristische schot hier in uh, sint en een telecommunicatiecentrum in Sebastopol in het zuiden... Uh, onder zo'nzelfde soort regime zijn gezet. En overal worden uh, ja, verder ook nog uh, panzervoertuigen gezien... helikopters die overvliegen. Het, het, het hier en daar gaat het om geruchten, en onbevestigd te verhalen, maar er zit wel degelijk een leiding. in. Uh, het lijkt er heel sterk op dat, dat Moskou stapje voor stapje bezig is... de, de strategische posities hier op de krim te bezetten. Ja, wij horen een getal van 2000 Russische soldaten dat actief zou zijn. Komt dat jou bekend voor? Ja, dat bericht heb ik ook gehoord. Uh, dat is ook niet bevestigd, maar het zou me niks verbazen. Op een aantal transportvliegtuigen hier, uh, hier geland, waar we officieel ook niet van weten waar die vandaan komen en wie daarin hebben gezeten. Maar nogmaals, alles duidt toch wel op dat, uh, dat, dat hier, uh, uh, Moskou hier een hele dikke vinger in heeft, heeft en, en hoogstwaarschijnlijk er gewoon opdracht voor heeft gegeven. Ja, en is het dan echt een invasie? De Oekraïnse regering zegt dat Rusland is begonnen met de gewapende invasie van het land. Ja, het is iets anders dan een invasie die je misschien voorstelt uh, bij een, een, een leger dat aan de ene kant van de grens staat en een leger dat aan de andere kant van de grens staat. En dan komt er een oorlog dan vechten ze met elkaar en dan wint er, wint er eentje. Want ik zeg, het, het, het, het gaat hier stap voor stap. Eerst een, een vliegveld, dan nog een vliegveld, dan een tv-toren. Uh, en het gaat allemaal uh, zonder geweld, omdat er geen militaire tegenstand is. Dat kan natuurlijk veranderen, maar op dit moment wordt er in ieder geval niet gevochten. Nee, maar juist vandaag nog liet Poetin aan Merkel en Cameron weten... Uh, ik wil een escalatie vermijden. Is dat niet in tegenspraak met wat we nu zien? Ja, dat is zeker in tegenspraak met uh, wat we nu zien. Kijk. Uh, Rusland heeft zijn rol uh, nog niet officieel uh, bevestigd, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is, omdat uh, de, de aanwijzingen zich blijven opstapelen en er, uh, als je alles bij elkaar optelt, gewoon niks of niemand anders achter kan zitten. En dat gaat om de, de, de, de, de, de logistiek, de bewapening, uh, de uniformen, de manier waarop het allemaal georganiseerd is, dat kan niet een, een, een uh, willekeurig legertje van vrijwilligers of iets dergelijks zijn, daar moet gewoon een militaire macht achter zitten. Oh ja. De VN-veiligheidsraad is vanavond bijeen. Um, verwacht je daar slagkracht van? Nee, dat denk ik niet. In die uh, Veiligheidsraad zit natuurlijk ook Rusland. En alles wat daar uh, besproken wordt en eventueel voor, wordt voorgesteld in resoluties. Wat Moskou niet bevalt, daar spreekt, uh, daar spreekt Rusland natuurlijk gewoon een, een, een veto over uit. Dus ik denk niet dat daar heel erg veel slagkracht uit te verwachten is. Nee. Nee. En is, zie je dan nog een vreedzame uitweg? Of zeg je van ja, eigenlijk is het gewoon oorlog? Um, is heel erg moeilijk en dat hangt er heel erg vanaf wat uh, wat Kiev gaat uh, besluiten. De nieuwe regering in Kiev die heeft natuurlijk heel veel andere problemen ook nog aan haar hoofd. Hè. Uh... Met name economisch. Uh, het land staat op de rand van het faillissement. En om die, in die uh, omstandigheden, met een kerstverse regering. met een revolutie net achter de rug. ook nog eens een keer oorlog te gaan voeren. met een machtig, sterk militair uh, buurland. dat zullen ze niet 1 voor 3 uh, gaan doen. Maar ja, aan de andere kant, om te accepteren dat er een deel van je land bezet wordt. door een vreemde mogelijkheid. dat is natuurlijk ook weer zoiets. Dus ja, de komende dagen worden heel erg spannend. En. Uh, ja, als, als uh, Kiev besluit om toch hier militair op te antwoorden... dan hebben we een echte oorlog. Poetin die had het over vrije verkiezingen. Zie je dat als een oplossing? Uh, die vrije verkiezingen die zijn aangekondigd. Alleen het zijn andere vrije verkiezingen dan, dan Poetin ogen staat. Uh, de presidentsverkiezingen die op 25 mei zijn ge gepland. En uh, later zullen ongetwijfeld ook wel uh, parlementsverkiezingen komen. En een overeenkomst die vorige week gesloten is uh, tussen de Oekraïnse oppositie... ...de uh, president ja. Benakovits die toen nog president was... ...en de Europese Unie die was sprake van dat die, die presidentsverkiezingen uiteindelijk... ...misschien in december, dus eind van het jaar, uh, gehouden zouden worden. Nou, dat, uh, de, de geschiedenis heeft dat ingehaald. En ik denk dat het scenario was het niet onder, onder, onder, onder in Kiev niet uh, helemaal volgens de plannen van Poetin is. Nee. Oké, okay. David-Jan Godveld, dankjewel voor dit moment. We gaan gauw door naar uh, Amerika, naar Wessel de Jong. Want Obama uh, zou gaan praten, heeft er gepraat. Wessel, hoe is de stand? Ja, ja heeft zojuist uh, gesproken... Obama en uh, ja, eigenlijk het feit dat Obama nu uh, optrad... dat was eigenlijk al meteen het grootste nieuws natuurlijk. Hè. Einde van een vrijdagmiddag een, een, een ongeplande toespraak... van de president over Oekraïne. Dat geeft eigenlijk al aan hoe verontrust het Witte Huis op dit moment is. En dat bleek ook wel uit zijn woorden wat hij zei. Hè. We zijn deeply concerned, we zijn ernstig bezorgd... over wat er nu op dit moment, uh, moment in, in Oekraïne gebeurt. Dus eigenlijk het optreden van de president... Op zich al was gewoon een, een redelijke stevige waarschuwing al nu voor Poetin. Ja, maar wat, wat hij inhoudelijk zei, ik ben bezorgd en daar liet hij het bij? Uh, nee, hij trekt geen rode lijnen, hij doet geen dreigementen. Maar hij zegt wel, we zullen het uh, Oekraïense volk steunen we in hun streven uh, hè, dat ze hun integriteit hè, hun territoriale integriteit kunnen behouden uh, spreken wel heel duidelijk, duidelijk hun, hun solidariteit met, met, met, met de Oekraïne uit maar uh, geen, geen, uh, geen wapengekletter van de Amerikaanse kant nog geen rode streep rode lijnen zoals die trok natuurlijk in het geval toen met Syrië met die, uh, met die chemische wapens. Zover is de president niet en dat gaat hij ook waarschijnlijk niet doen. Oké, okay. Dankjewel Wessel voor dit moment. We gaan verder met het overzicht van het nieuws van... Vrijdag 28 februari. De Krim is niet het enige gevaarlijke gebied in de wereld. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is het beter om de Sinaï-woestijn de komende weken te mijden. En dus moeten veel reisplannen worden gewijzigd... en voor 750 Nederlanders in het gebied zelfs worden afgebroken. Een advies waar de meesten het nut niet van inzien. Wij willen gewoon niet bang zijn, want uh, we komen uit Almere... Hè, en als je dan een bus 1 neemt, dan kun je ook uh, iets verkeerds overkomen. Maar de Nederlandse regering staat er niet alleen in. Ook het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken... waarschuwt zijn inwoners te vertrekken uit badplaatsen zoals Charm El Sheikh En stuit vervolgens op dezelfde sepsis. Man müsste zich maar vragen waarom die Engländer en die Russen... en uh, sonstige länder dat verblijven... en nu weer Deutschen, Österreicher en een paar eu länder zich terug te om te moeten. Dan laat het zich raden hoe het besluit van de Belgische regering... bij de vakantiegangers zal vallen... Want inmiddels heeft ook België besloten dat de Egyptische regio niet langer veilig is. We hebben veel, veel informatie gekregen in verband met een terroristische mogelijk aanval. En dus denk ik, het is dan mogelijk om verder te gaan zonder een zeer, zeer groot voorzichtigheid. En zeker voor gezin met kinderen, dat heeft geen zin om daar te gaan. En al deze landen en ook Zwitserland hebben naar eigen zeggen duidelijke aanwijzingen dat er aanslagen worden voorbereid. Heel vreemd is die gedachte niet. Twee weken geleden kwamen we bij de bomaanslag op een bus in de grensplaats Taba acht Koreaanse toeristen om het leven. Jan Eten, Piet Grijs, Jee Trapjes, Trapjesstoker, Joop den Uil zelfs en uh, Maike Helder en ook Maai Kwelder. Ja, hij had vele namen, maar zijn echte naam was Hugo Brand Kostius, schrijver, journalist en vooral polemicus. Zijn pen kon scherper zijn dan een mes en net zoveel schade toebrengen. Het kostte hem de PC-hoofdprijs voor essayisten. Hij had toenmalig minister van Financiën Onno Ruding vergeleken met Adolf Eichmann. En daarom wilde de toenmalige minister van Cultuur, Elko Brinkman, hem de prijs niet uitreiken. U gebruikt het woord wel. Het is een, een beslissing geweest waar uh, ik heel lang uh, over uh, gewikt en gewogen heb. Waar het kabinet ook uitvoerig over uh, van gedachten heeft uh, gewisseld. Enkele jaren later kreeg hij hem toch, toen als schrijver. Milder werd hij er niet van. Ik ga door met het schrijven van mijn columns. De minister van Cultuur gaat door met het afbreken van de cultuur. U gaat daar er straks ergens wat drinken. Maar wij spreken het af. Er wordt niet meer over de PC-hoofdprijs gesproken. Nooit meer. Uroband Korsjes is overleden. Hij werd 78 jaar. En dan zie ik nu een hele rare zin op mijn papier staan... maar die ga ik toch uitspreken, want daar staat... maar het belangrijkste nieuws van vandaag, laten we eerlijk zijn... is toch wel mijn vertrek bij Met het Oog op Morgen. En dat kan niet onopgemerkt blijven. Geachte Heer van der Brink, uh, beste Thijs. Uh, dank voor tien jaar jouw prachtige stem op de vrijdagavond. Uh, we gaan het missen. Uh, gelukkig blijf je gewoon actief. En, en blijf jij de man voor wie ik altijd nog het meest bevreesd ben. Ik heb de neiging snel te praten. Uh, jij hebt de neiging snel te praten. En als ik me één ding voorneem bij interviews met Thijs van den Brink... is het pauze laten vallen na de vraag. Even nadenken over het antwoord en rust brengen in het gesprek. Uh, in ieder geval hoef ik dat niet meer te doen tussen 11 en 12 op vrijdagavond. Uh, en nogmaals complimenten, uh, je bent een van de beste. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant morgen met Freddy van Tijn. Volgens mij was dat laatste helemaal geen nieuws. <laughs> morgen begint de VVD-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. en Met die verkiezingen op komst besteden alle kranten veel aandacht... aan de stand van zaken op politiek gebied. Trouw schrijft dat het heersende beeld is... dat deze coalitie van incident naar incident hobbelt maar dat het kabinet Rutte 2 intussen in sneltrein vaart... doelen uit het regeerakkoord aan het verwezenlijken is. De Volkskrant citeert VVD-leden die bang zijn voor de verkiezingen. Ze bereiden zich voor op de eerste tegenvallen in jaren. We gaan een tik krijgen, zegt een oud-afdelingsvoorzitter. Ruttes gebroken beloften komen nu als een boemerang terug. Het Nederlands Dagblad meldt dat de Europese Commissie... het burgerinitiatief Eén van Ons in behandeling neemt. Dat is een initiatief voor de bescherming van het menselijk embryo. Om het op de Europese agenda te krijgen... moet een burgerinitiatief minimaal een miljoen handtekeningen verzamelen... in zeven verschillende lidstaten. In de bladen van de persdienst de voorspelling... dat de opbrengst voor de Nederlandse visserij dit jaar niet erg groot zal zijn. Een onderzoeker van het Landbouw Economisch Instituut zegt... dat de vissers nog meer zullen moeten vernieuwen om te kunnen overleven. Er varen al 42 kotters met de zogenoemde pulskor methode maar dat moet er wel twee keer zoveel worden. Bij die methode worden elektrische stootjes afgegeven... waardoor tong en school, uit zichzelf zomaar omhoog zwemmen in het net, zonder dat de bodem wordt omgewoeld, want dat is dan weer niet goed voor het leefmilieu daar. Van de week melden we al dat een promovendus in Wageningen... door de universiteit werd gedwongen om het dankwoord uit zijn proefschrift te halen. Dat was omdat hij God daarin noemde. In een reactie in de Volkskrant zegt de universiteit... dat de promovendus van tevoren wist dat het niet mocht. Sterker nog, zegt de universiteit Wageningen in de Volkskrant... we gaan alle andere dankwoorden nu ook onder de loep nemen. Er is de laatste jaren een wildgroei ontstaan. Mensen bedanken de voetbalclub, hun opa, hun oma... hun vrienden in het café die ze erdoor hebben gesleept... toen ze het niet meer zagen zitten... We weten nog niet wat we precies gaan doen, maar de dankwoorden moeten meer ter zake worden. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Gaan we luisteren naar muziek, Daniel Loijs? Wat leuk, wat leuk dat je er bent. Soms denk ik aan later, hoe zal dat weten? Soms denk ik aan eerder. Ik kan niks vergeten, ik denk soms aan lopen langs velden met koorden. Soms denk ik aan honing, zuur te worden. En soms aan de wereld, zo roer en zo hard. Maar waar ik op ben, heel apart, wat ik op, denk. Zelfs nachts op Google, dan ben ik waar aan zoeken. Over wat zal ik zeggen, inheemse gebruiken. Van indiaan, inhaalt het heden. En dan denk ik gaat op, zal je verleden maar weten. En binnen een paar klikken, dan schud ik de kop. Omdat er een foto van jou ogen plopt. Waar ik ook denk. Dank jullie wel. horen jullie straks nog twee keer. De raadsverkiezingen komen dichter en dichter. Morgen staan ze op iedere markt in Nederland, op ieder dorpsplein en elk carnavalsfeest. Eigenlijk overal zullen lokale politici folders, bloemen, boekjes en ballonnen uitdelen in hun jacht op uw stem. We gaan erover praten met de campagneleider van de Partij van de Arbeid, Hans Pekman, In het dagelijks leven voorzitter van die partij. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Bent u lenig? Lenig? Nee, dat was ik toen ik judo'de, maar dat is dus wel een tijd geleden. Ja. Toen was ik volgens mij veertien, Dat was mijn lenigheid stoppen. En daarna is het toch geleidelijk aan naar beneden gegaan. Ik vraag het omdat het wetenschappelijk instituut van uw partij... onlangs een even hilarische als precieze omschrijving gaf... Van dat is een spagaat. Ja, dat een T van de aar moet die kunnen tegenwoordig. Dat heb ik overigens nooit gekund. Ik lees hem één keer voor. De spagaat is een milde vorm van ontspanning... vergeleken met de houding waarin sociaal-democratische politici <laughs> zich tegenwoordig bevinden. Is dat een, een juiste typering van uw wetenschappelijk instituut? Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd ingewikkeld. Ik snap wel waar ze op duiden. Dat heeft te maken met de samenwerking die we landelijk hebben met de VVD. En dat is ook niet gemakkelijk. Dus ik wist nog de avond van de verkiezingen dat we een prachtige uitslag hadden. Wist ik dat het daarna heel ingewikkeld zou worden. Ja. Want ik kan tellen en ik wist dat er eigenlijk maar één reële optie was. En dat was het samen met de VVD doen. En dan vind ik het ook de dure plicht ook voor onze partij. Die ver ideologisch afstaat van de VVD. Om daar een succes van te maken ja, in belang van het land. Nou voelt u die spagaat een beetje? Nee, ik, ik los het nee. dan voor mezelf. Nee. Omdat ik, dan, omdat ik zie dat dat moet. En wat moet, is dan geen sparaat meer voor mij. Dat het niet makkelijk is, dat realiseer ik. Maar ook voor heel veel mensen in het land niet. Want het is een lastige economische tijd ook nog eens. Maar er is geen alternatief. En nee. wie, wie mij aangeeft, die mag het zeggen. Daar staat ik voor open. Uh, dat stond ik al bij het begin. Maar die zie ik niet. Nee. Vervolgens zie ik dat de lokaal. Grote verschillen zijn politiek. Ik, ben, ik kom uit de lokale politiek. En dan zie hè? ik dat de ene partij heel veel. Ja, Utrecht. De, heel veel, de ene partij geeft heel veel om armoedebeleid. En de andere is vooral gericht op een lagere OCB. Ja, dat ja. zijn politieke verschillen. Ja. En die maak ik gewoon duidelijk. En ik dat kunnen sommige mensen ingewikkeld vinden. Omdat je aan de ene kant met de VVD landelijk samenwerkt. En dan lokaal zet je er tegenaf. Maar ja, zo is het. Ik denk hem wel hier en te zien. De spagaat. U voelt hem uh -huh. niet. Maar ik denk dat hij er is. Mag ik een paar voorbeelden met u ja, doornemen? Uh, deze week, Ari Slop van de ChristenUnie. liet weten dat hij het kabinet niet langer wil steunen als de strafbijstelling van illegaliteit doorgaat. Vindt u zo'n opmerking prettig of vervelend? Nee, Arie mag die toch maken. Dat is een goede recht om dat te doen. Nee, maar het vraag, ik vraag hoe die bij u binnenkwam. Dacht u van nou ja. ah, hè, prettig of dacht u van wordt oh, Nee, want dit ik, wordt weet, een probleem. ik heb natuurlijk heel lang opgetrokken met Johan voor de wind en daarvoor met Ed anker om te werken aan het kinderpadon. Dus ik weet hoe zij er inhoudelijk in zitten. Maar denkt u en dan, eigenlijk hetzelfde als dat wij erin zitten. Maar denkt u dan dit komt goed uit of denkt u dan dit wordt een probleem? Want nee, de coalitie heeft afgesproken niet. dat u de illegaliteit wel strafbaar gaat stellen. Ja, maar dat is ook een afspraak waar we ons aan houden. En we hebben als partij wel gezegd dat we nog wel wat aan het wetsvoorstel veranderen. Dat heeft Diederik gisteren ook nog eens in het debat herhaald. Ja. En we wachten nu af hoe het eruit gaat zien. Ja, maar dat is nog niet helemaal antwoord op mijn vraag. Want uh, als, hij, uh, als hij u, u steunt mm -hmm. inhoudelijk... u zegt ze zijn het inhoudelijk eigenlijk eens... Ja, dan gaat het kabinet niet verder. Nee, maar wij houden ons aan de afspraak in het regeerakkoord. En daar kan ik niet, zeker niet als partijvoorzitter afstand van nemen. Gaat u niet doen? U, u zegt wij voeren die, die afspraak uit. Ja, alleen wel. Hoe u zeg maar, die tegen ons gevoelen ingaat? Ja, maar dat is als je compromissen sluit, hè, dat is soms ingewikkeld. Dat heb ik thuis ook soms, als ik dan niet meer zin krijg van mijn, ja, nou, maar of van mijn kinderen. Maar vindt u dit een punt waarop je een compromis mag sluiten? Mensen we hebben een, we hebben een afspraak in het regeerakkoord. En dat is volgens mij bekend. Ja. En wij hebben gezegd, we moeten wel als partij uitzonderingsgroepen maken... Hè, die je er niet onder moet laten vallen. Dat hebben we als partij aangeboden ja. aan de fractie. Maar u ziet veel weerstand in uw partij? U ziet uitvoert. veel weerstand in de Tweede Kamer? Zeker. Maar als wij dus in Nederland niet meer de bereidheid hebben... om compromissen te Sluiten met elkaar, hoe pijnlijk ook, dan komen we dus geen steek verder met elkaar. Nee. Ik had pas geleden een man aan de deur in Vlissingen... die was ook best wel boos op compromissen die we hadden gesloten op sommige. Maar die kwam van de zeevaart vandaan. Toen zei ik ook, ja, maar voor jij iedereen leuk die op jouw boot vaart. Nee. nee, dat vond hij nee. niet. Maar het... Had je dan toch wel, was het belangrijk om dan met elkaar eens te zijn welk kant je uh, opvoer? Nou, Dat was dat wel, wel, wel handig. Is dit wel het pijnlijkste compromis, of zijn er nog pijnlijker? Nou, van vond ontwikkelingssamenwerking vond ik ook vrij pijnlijk. Ja. Maar dit is een goede tweede. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, voor mij is dit de nummer één. Maar dat komt omdat ik al sinds 1994 me bezig ga met asiel. Ja, dan moet het heel erg veel pijn doen. Zeker. Maar ik zie ook wat er tegenover staat. En daar ben ik niet blind voor. Want ik maakte mijn hart voor dat kinderpardon. En zonder dat wij in het kabinet zitten was dat er echt niet gekomen. Nee, en nu wel. En nu wel. En niet alleen voor de kinderen die er nu voornamelijk zijn komen, maar het is nu ook in de wet geregeld dat als je hier als kind te lang bent... en nog niet terug bent gekeerd naar je land van herkomst... dat je hier automatisch ja. mag blijven. Maar zit u nog licht in deze... Ik, ik geloof dat Stijlstraal wel gezegd heeft... als Samson me belt over die strafbijstelling, neem ik wel gewoon op hoor. Ik gooi hem er niet meteen op. Nee, Zo van, dat er is over te praten, Maar hij zegt dus er is ja. over te praten. Ja, er is overal over te praten. He, dus hij neemt natuurlijk de telefoon op. Maar hij zei gisteren ook weer... Ik reken erop dat de PvdA zegt... U koest geen hoop dat dat niet doorgaat. Nee, ik maak geen valse verwachting. Nee. Andere spagaat, u werkt samen met de VVD, ja. uh, intensief kan je wel zeggen. Ook met D66, iets minder mm -hmm. intensief. Tegelijkertijd hoor ik allerlei PvdA-politici vertellen hoe erg de ideeën van de, PvdA van de VVD en D66 er wel niet zijn. Dat voelt ja, ook kijk, dubbel, voor veel mensen vermoed nee, ik. Ja, dat kan, maar het zijn lokale verkiezingen. Uh, ik ben nogmaals, ik kom vanuit het lokale bestuur. Ik was in Utrecht altijd actief, toen kwam ik op voor asielzoekers en voor armoedebeleid. Als ik dan wijs op de lokale verschillen die er zijn... want er zijn lokaal grote verschillen. Ja, maar landelijk toch dat ook? Dat verzin ik niet. Nee, maar het zijn lokale verkiezingen. Ja. Nou is het belangrijk kies je voor een wethouder... die staat voor armoedebeleid en daar niet bezuinigd... of een wethouder die dat wel gaat doen. Maar snap zie te, dat? Alle dat? Even, nou, ja, maar het zijn lokale verkiezingen. Dus ja. ik heb de plicht, en dat doe ik dan ook... om tot vervelens aan toe de verschillen duidelijk te maken... die er lokaal zijn tussen de ene partij en de andere Terwijl partij. Terwijl je de in Den Haag gewoon volop zaken met ze dat doet. Dat kan zijn. Toen ik lokaal wethouder was in Utrecht, uh, werkte ik samen met de VVD. Maar daarna, voor de campagne, voerde ik gewoon weer campagne tegen de VVD. Want voor de krachtsverhoudingen maakt het gewoon uit welke ja. partij sterker is. voelt niet als een spagaat. Nee, voor mij niet. Want ik mensen denk mensen dat, u moeten uiteindelijk... maar dat u het niet meer zou willen noemen. Nee, u ik voel het een beetje weg. Zo. Nee, ik praat het nee, ik zeg. Nee? Nee. Nog een andere. Maar, zijn, maar het is toch wel zo, Dat ben je toch wel met mij eens dat dit land... No nooit kan zonder compromissen. Nee, eens. Maar, ja. Dat betekent toch soms ook dat er... Maar dan voel, dan voel, je, dan voel je nog wel dat het wringt. U, nee, on want er u, u zijn... ontkent nu bijna dat het wringt. Nee, maar er zijn grote politieke verschillen. Landelijk, maar daar hebben we compromissen gesloten. Ja. Nu is de opgave voor mensen om landelijk te kijken wie ze vertrouwen. Ik hoop dat iedereen zichzelf de vraag stelt... die Sheila uh, Seltalsing vroeg het zichzelf stelde Polonisten in de, Hostrand, de in De die stelden zich de vraag... Ja, wie kan ik nu vertrouwen in mijn stad, in mijn gemeente... Ja, gaat het als over. het gaat over de chronisch zieken en de, en de arbeidsgehandicap. Heel gek dat we nog gisteren de landelijke fractievoorzitters op tv zagen. In dat de vind bord. ik niet, want kijk, de lokale mensen helpen ook met de landelijke campagne... en wij doen dat anderom, maar dienend aan de lokale mensen. Vond u vroeger ook leuk, toen u lokaal politicus was? Ja. Nooit een probleem mee gehad? Daar heb ik echt nooit een probleem gehad. En ze zijn allemaal langs uh, geweest. Die Kok is langs geweest, Ad Melkert ernaast langs geweest... en dat vond ik allemaal alleen maar heel goed. Maar ja. We zijn één partij. Uh... Volgens Opiniepeilers dreigt uw partij niet langer de grootste te worden in een aantal grote steden. Is dat nou echt een nachtmerrie voor uw partij? Of zegt u van, nou, als het tweede worden, kunnen we ook nog heel veel meer regeren? Nou, het hangt altijd weer van de krachtsverhouding af die dan ontstaat. Uw tweede. Het is niet een doelwit. In, Amsterd, in Amsterdam wordt D66 de grootste, grootste Uw tweede. Is dat een nachtmerrie? Of zegt nee, u het is geen wel? nachtmerrie. Alleen ik wil graag wel groot zijn, omdat Amsterdam is een prachtige stad voor heel veel mensen. Ja, voor Utrechters is dat misschien wat raar om te zeggen. <laughs> Ja, maar het is voor heel veel mensen een prachtige stad. Dat is het ook niet voor niks geworden. En dat moet zo blijven. En daar heeft de PvdA een grote bijdrage ja, aan gelegd. Geen nachtmerrie, wel erg. Ja, maar ik, een aantal steden hebben we al verloren. Ik heb in Utrecht een keer een klap op mijn bek gekregen van de Leefbaar Utrecht. Figu figuurlijk? Ja. Ja. Ja. Nee, het was echt figuurlijk. <laughs> ja, nee. En ik was overigens wel gezegend dat de Leefbaar Utrecht een linkse progressieve partij was. Hè, met Henk Westbroek en Broostets. Ja. Ja, ja. Dat was geen Leefbaar met Rotterdam, want die zijn rechts. Mag nog een... Persoonlijke vraag stellen? Altijd. Ik heb de ambitie om ooit de politiek in te gaan over een jaar of tien of zo. Zou u dat aanraden of zegt u die Tweede Kamer eigenlijk is het niet leuk? U heeft er zelf maar heel kort gezeten, daarom vraag ik Ik het. heb er zes jaar gezeten. Zes jaar? Ja. Was het de moeite waard? Ja, ik vond het gewoon wel, want je kon toch vrij snel, vrij actief dingen veranderen voor dit land. Maar u dat dacht dat wel op een gegeven van... moment ik moet weg. Nou, omdat het mijn ambitie wel ging anders. Dus ik wilde heel graag concrete dossiers. Ik, ik ben mijn hele leven mijn ergernis aan het achterna gaan. Dus eerst vanuit de lokale politiek. Toen liep ik tegen de muur aan. Toen was verdonk, zat uh, het kabinet over ja. asiel. En ik, ik, ik ergerde me wild. Dus toen dacht ik, ik ga de Kamer in. Toen heb ik best wel veel kunnen doen, van het generaal Pardon tot allerlei kleine groepjes mensen uh, redden en helpen. Uh, tot aan het kinderpardon. Bij armoedebeleid heb ik veel kunnen doen door uh, ja. armoede en kinderen op de agenda te zetten. Dus arme maar toch kinderen wilde ook u weg. te sporten. Dat wilde ik, omdat ik vind dat de uh, sociaal democratie heeft lange adem nodig heeft. En ik zie dat de politiek, net zoals de media, steeds kort ademiger wordt. Hmm. Dus we maken elkaar hart, allemaal hartstikke knettergek. Ja. Ik wil lange adem weer creëren. Voor dat de doet u democratie. vanuit die positie makkelijker. Zeker. Ja. Zou u het me adviseren? Ik denk dat het heel goed zou zijn. Okay. Ja. Dank. Waar gaat u morgen campagne voeren? Ik ga eerst morgenochtend om 8.30 uur 30 sta ik op het voetbalveld van mijn zoontje. En daarna ga ik naar Barendrecht. Veel plezier. De eerste voetbalwedstrijd. Blijf bij ons als u wilt. We gaan ja. namelijk weer luisteren naar Daniel Loos. Hoe gaat het met je? Heel goed. Ja? Je wel. Heb ja. je het naar je zin? Heel erg, ja. Fijn. Hoe komt dat? <kwijnt> ja, een leuke, leuke dag. Leuk om hier te zijn. Uh, te gaan. Mooi. Wat ga jij nou spelen? De liedje de liefzeer. Dat betekent uh, buikpijn. Hmm, maar dan ook weer anders. Waar is het toch weer fijn, zei zij over de koffie heen. Ik pakte de beschuwten en een zelfgemaakte bramsel. Mm -hmm, Waar het maar voor. Buten zingt een vogeltje, een aria van Mozart. Ze pakt mij bij de hand en ziet zo mooi en het nog nooit haat. Mm -hmm. Was het maar voor? Waar het maar het maar voor? Mm -hmm. was het maar voor. Mm -hmm. Dan was het Waar mm -hmm. Was het maar voor. De kant van goed nee is de meel vol met gelukwensen. Ik het slink, en ons naar de breng, mm -hmm. was het maar, woah? Geen zweterige nachtmerries, geen vies gebruikt gevoel. Geen molde water in de kop, alleen maar stuiters in de knikkebuil. Mmm, -hmm. waar het maar, woah? Was het maar, woah? het maar, waar. Mm -hmm. was het maar waar. Dan was het klaar Was het maar woord, Was het maar voor Was het maar voor, mm -hmm. was het maar voor. Mm -hmm. Dan was het klaar mm -hmm. Was het maar voor Iedereen is lief Alles is zo in de Sahara en op de Noordpool is het niet dooi al was het maar Zie zij toen alles nog zo stieke mus en alles nog zo moeilijk leek, maar het was wel ergens goed, voor dus mm, was het maar wel. Dankjewel, Daniel. Nou, en dan weet ik nu even niet hoe het verder gaat. Er komt nu een gast binnen. Nee, maar <laughs> meneer Gerink, wat ontzettend leuk. Dag. Dat is de achterhoek die elkaar ontmoet, denk ik, of niet? Nou, niet de achterhoek, maar nee. we hebben wel hetzelfde dialect. We kunnen elkaar heel goed verstaan. Kijk eens Was even. Maar voor, <laughs> ja. Was het maar voor. Meneer Hiddink, laat krukken, want die is pas geopereerd. Ah, ja. Heel hartelijk welkom. Kijs. Leuk dat u er bent. Ja. Ja. Neem een stoel. Ja, Hans Spekman komt u wel even een hand geven, denk ik. Het ja, is zo makkelijk met die krukken. Iedereen die moet ja, dat zie kan naar je toe komen. Oké, ah, ja. ah, oké. Okay, okay. Guus Hiddink. Ik heb u hier dus niet op voorbereid, maar dat weet u. Ik hoorde het in de aankondiging. Ik zat in de auto... En toen zei je inderdaad dat je niet voorbereid was. Nee. En rijdt u zelf? Dat lijkt me niet goed. Nee, ik, nee, ik heb niet ik, met Ik heb bij me die me rijdt. Nee. Uh, eerst maar bedankt dat u... Oh, ik ben PSV-supporter, dat, dat weten mensen ik. misschien niet. Dus dat zeg ik maar even bij, Dat u onze club weer een beetje leidt, mede. Nee, ik leid niet. Ik, ik, ik help. Ik help de, de, de leiding om uh, wat punten te verzamelen, ja. Dat is het gelukt, want sinds u er bent hebben we alles nog gewonnen. Uh, dat, dat klopt, maar je moet mijn inbreng even niet overschatten... want Philip Cocu is gewoon de leidende man en ik, en ik help hem met uh, daarmee. Ja, is het leuk? Uh, ja, heel leuk, ja. Eén keer in de week ga ik naar de hertgang... en dan praat ik met de, met de technische jongens, de technische staf... over de afgelopen wedstrijd, aankomende wedstrijd en andere kun, dingen. Kunt u aangeven, wat voor soort dingen bespreek je dan met elkaar? Um, nou, ik kijk dan naar de, naar de voorgaande wedstrijd. En daar valt mij een aantal dingen op. En uh, daar ga je over, over praten. Vooral in het, in het tactische en ook in een aantal mentale zaken van, van spelers. In, uh, een, bijvoorbeeld, een, een, een uiting is dat de laatste wedstrijd maakt een speler een prachtige goal. En dan zie ik daar helemaal niet een... Wie was dat? Yo. Dat was, dat was uh, de pie. Ik ja? heb met ja. hem erover gehad. Ik zei, joh, je maakt een fantastische call. En ik zie je helemaal niet reageren. Hoe komt dat? Ja, ja, ik, ja ik zit altijd een beetje zo in elkaar. Een beetje. Ik zei, ja, het, het was een zwabbelbal, hè? Ja. ja. Mijn zoon oefent hem elke dag. De pie. Ja. Oh, die wordt zo genoemd al. Nee, ja, de bal die wordt. Als je hem ja, roept, met zo'n zwabber erin, ja, dat is, ja. zo noemen we hem thuis in ieder geval. Ja, nee, En dat heb je met alle spelers. Want het is natuurlijk een jonge groep. Ja. En dan, dan praat ik af en toe even met, uh, met de jongens. Ja. U zegt ook over mentale dingen. Dat, dit is zoiets. Ja, dit is mentale ding. is natuurlijk een groot ja. containerbegrip. Dus als hij morgen tegen Go Ahead ja. scoort, dan gaat hij dan ja, Wil ik hem zien dan hij springen. Wil ik hem drie meter de lucht in zien springen. Ja. U staat nog niet op het trainingsveld. Maar dat zal ook niet gebeuren. Waarom niet? Uh, ah, is dat fysiek niet mogelijk, maar dat is niet de reden. De reden is dat, uh, dat ik alleen maar assisterend, adviserend ben... en ik ga niet uh, de leiding nemen op het veld. Dat doet Philip met zijn, met zijn mannen doet dat heel goed, dus ja. daar hoef ik niet tussen te zitten. Ja. Waarom heeft u besloten terug te komen? Waarom heeft u ja gezegd toen, met name Philip Cook u vroeg? Ik had voor de winterstop al een aantal malen contact met hem. Ik was ook een aantal malen op gaan geweest. En hij zei toen van, god, het zou leuk zijn, na de winterstop, als dat wat ge intensiveerd kan worden. Nou, en toen kwam even die reeks en dan wordt er gelijk de link gelegd. Ja. Dat slecht maar u heeft... kan ook zeggen, ik ben aan het revalideren. Ik heb, ik heb alles nee. al gedaan. Dit gaat allemaal niet meer werken, nee, jongens. De A is, uh, heb ik lang met, met behoorlijk succes bij PSV gewerkt. Zeker. Toen Vierde... ik twaalf jaar geleden begon, was u trainer. Dat, zo, dat, ja. dat Ik ben daar in een paar periodes geweest. Maar, maar ook omdat Philip uh, mij vroeg. En Philip is, is voor mij... Als trainer destijds, toen we teruggaan naar Barcelona... ook van, van zeer grote waarde geweest... Nou, dan, dan betaal je wat terug als maar, ze daarom Maar ja, is het een vriendendienst? Nou, niet alleen vriendendienst. Bovendien vind ik ook dat je jonge coaches... die nu voor het eerst uh, in, de, in de schijnwerper staan, zeg maar... ja de, de, die mag je best even helpen. Maar wat levert het u op? Niet ik, wil niet zeggen dat hij, dat, ik wil daarmee niet zeggen dat hij het niet, niet goed deed, maar... Ja, ja, ja, het, is bijstaan. Gewoon, het is gewoon ja, lekker om af te even tegen iemand ja. aan te... Maar wat levert het u op? Niet zozeer in Philly Sainte, maar puur. Ja, u hoeft het niet. doen. is het liefde voor de club. Moet het, ja, niet alles hoef je iets te leveren, toch? Nee, nou misschien niet. Nee, we zitten hier toch Mooi, in een mooie gezelschap. Respect, uh, nee. zitten, nee. Nee. wat dat betreft. Nee, ik moet vooral denken aan de tijd dat je coach was toen Romario er ook speelde. Want dat vond ik zelf de beste speler ooit. En ik ben FC Utrecht fan. En dat was de meest smadelijke nederlaag die FC Utrecht toen thuis had gehad. 8-1 was het. En hoeveel maakte Romario er toen? Hij maakte er vier, waarvan drie met zo'n lullig puntetje. Zeg maar. Dat deed hij altijd. En deed dat extra pijn? Ja, maar ik vond, dat was de enige keer dat ik toch wel met heel veel eerbied... naar de tegenstander heb zitten kijken. Maar vooral vanwege Romario, dat vond ik zo geweldig spelen. Ja. De beste die ik ooit zelf heb gezien op voetbalveld. Ja. Heeft ja, u ja, nog ja. contact met maar hem? Ik vond het leuke leuk. Was. Nee, ik heb niet zoveel contact met hem. Maar uh, per definitie, als PSV naar Utrecht gaat, ging... was dat is het mooi. meestal uh, 0-3. Ja, behalve ik, in de bekerwedstrijd, <laughs> ik, dat weet ik. Ja, <laughs> ik heb een aantal Utrechtse, Utrechtse vrienden. En die zeggen bij voorbaat al... PSV, daar hebben we geen kans. Ajax, ja. als Ajax komt, dan hebben we ja, veel kans. dat is altijd ja. ja. En fijn dat het meestal een lullige 0-0 of misschien 1-0 of 0-1. Ja. Wat nog een gewetensvraag. Is PSV echt uw club of kan het ook Ajax zijn? Er, er nee. zijn een tijdje geruchten gegaan dat u ook wel bij Ajax zou willen werken. Dat vonden wij natuurlijk niet leuk. Nee, maar ik, ik, denk, ik denk uiteraard... Je, je hebt je historie bij clubs. Ik ben bij de Graafschap begonnen. Ik heb NEC gespeeld. Ik heb PSV gespeeld. PSV uh, ben ik dan uh, naar de volgende stap in mijn trainers schap Gegaan. Uh, natuurlijk, dat, dat zit in je hart. Alleen, ik denk niet zozeer in, in rood-wit of zwart-wit. Ik denk meer in het voetbal. Ik, ik vind het leuk om jonge trainers of jonge voetballers. of ze nou bij Ajax spelen, Feyenoord, uh, de graafschap, waar dan ook PSV. Om ja. daar, en ook zo met trainers. Ik zit bij... nu in die fase van mijn denk ik, carrière. dat ik daar nog, nog liever en, en heel graag daar. Uh, nou ja, maar dat zou ook bij een andere club zou ook ja gezegd hebben. Ja, ik, uh, dat, uh, het gaat mij om, om, om, om de jonge voetballer. Ja, Daniel Loos, hou je van voetbal eigenlijk? Nou, ja, nee. nee ik, ben, ja, ik vind het wel mooi om te zien als, als, als die grote... Nee, ik heb er eigenlijk niet zo meegekregen thuis. Wat nee. uh... vind je van gezien? Je, je? je komt uit, uit de streek van Zwarte Meer vroeger. SC Erika. Ja, zie ben, je wel. SC... Ja, ja. Dat ja. is bij u in de buurt wel, toch? Nee, ja, nee. Je, je zou het moeten fietsen. Dat is dan heel handig. hand. Dat is een heel hand. Ja. <laughs> ja. Dat denken de mensen vaak. Nee, maar het is wel een beetje... De, de streek heeft, heeft wel overeenkomsten. Ja. Maar ik heb vroeger als oud... Dan begin je oud te worden... Als prof heb ik nog in, in, in Zwarte Meer gespeeld. Ja, Emmen is geloof ik nu de grootste ja. club uh, in de, de buurt. buurt ja. Ja. Maar, Meneer Rink, ja. uh, wordt u bondscoach? We zijn... Nou, dan ga, ik, dan ga ik een politicus worden. Nee, dat heeft u af... helemaal niet nodig. <lacht> nee, wij zijn, ik ben bezig met de KVB om de hele team, wat ik graag wil... Uh, voor elkaar te Hij heeft even nog een aantal dagen en weekjes nodig om... om het is nou, ik het, dacht, om hij, hij, hij, toen u binnenkwam, hij kon vertellen dat het rond is. Nee, maar het is toch geen... Is, uh, je, je, mag jij zeggen? Hè? Ja, u mag jij zeggen. Uh, je neemt afscheid, er staan hier lekkere hapjes, dus we, <lacht> we moeten toch een feestavond worden. Ik kom ja, niet we, hier om nieuws te brengen. Is het is toch een feest, als u bondcoat wordt? Dat, dat vinden sommigen ook niet, hoor. <lacht> nee, wie niet? <lacht> Weet ik niet. <lacht> Zeker niet naar de eerste wedstrijd. Als er een keer de wedstrijd verloren gaat. Is dat nou, maar dat, dat fenomeen dat ken ik wel. Dat ik ben ooit bondscoach geworden in 1996. Nam ik het halverwege over. Mijn eerste wedstrijd was in de Galgenwaard. En uh, met een half team, want iedereen had afgezegd, vloeren we met 0-1 van, uh, van Frankrijk. Daarna nog één keer van Portugal. Dus het was een leuke start. Ja. Waarom brandt dit vuurtje nog steeds in u? Wat, wat is dat? Uh, ja, dan zou je wel gaan zeggen. Ja. Wat moet ik anders? Nee, dat is dat is nou, natuurlijk. Ja. Uh, uh, rentenieren, weet nee, ik veel? Nee, nee, nee, in de nee, tuin. Ben je positief over het nieuwe voetbal eigenlijk? Nou, ik vind het. Ik de vind nieuwe generatie. Ja, ik, maar ik vind dat, dat daar nog veel meer uit te halen is. Het niveau uh, van, wij zeggen allemaal het niveau van, van het Nederlands voetbal in in de clubs eredivisie is, zeg maar vergelijkbaar met, met buitenland niet, niet al te hoog. Ja, dat, als, we, als we dat zeggen, dan. dan Neem je het aan als een gegeven, maar dat wil niet zeggen dat je er niks mee moet doen. Je moet juist die jonge jongenspapieren op een, op een hoger niveau trekken. Want krijgen. is de mentaliteit anders dan? Maar ik, je vraag is, Bas. Uh, ja. Ik, maar ik vind het nog leuk om, om, om, om wat te doen. Ja. En mij dan ook gewoon maar wel. Even, ik weer nemen zelf, dat het is niet wat je er even bij doet. Dat moet wel goed. Ja, maar ik, ja, anders stap ik er ook niet in hoor. Nee. nee. nee. Die, die passen niet Het is niet zo dat ik dat echt. even freewheelend ga doen. Ik, heb een, nee, ik ben bezig, of wij zijn bezig, om een mooie staf.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 Wie is nog nu Misschien. Hey, oh ja. Feyenoord, ja. Peestveeën. Ja. Nee, maar kijk, zo denk ik ook niet. Want uh, ze hebben ook afgelopen jaren mensen die daarin zitten. Die hebben dan. Daar zit Patrick in, Patrick Kluiver, daar zit Derry Blind in. Die, die hebben ook niet gedacht in, uh, in, in, de, in de, het rood-wit van Ajax. Die hebben ook Feyenoord een aantal kandidaten international tot international gebombardeerd. Dat moet ook wel dus als je op die plek zit. Op die plek ga je niet denken in, in clubkluien. -club. Nee. Daniel, snap jij die passie van uh, meneer Hidink? Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Ja. Ja, dus mensen kunnen zo gepassioneerd zijn over voetbal. En ja Eigenlijk is dat altijd al mooi, als mensen heel erg gepassioneerd zijn. Maar kan het zijn dat jij dat ook hebt? Uh, jij gaat ook niet stoppen op je 63. Nee, als het niet nee. Meer hoeft. Het is ook niet, nee, precies. Ik begrijp dat ook nooit zo goed, dat mensen die dan naar hun pensioen toe werken, ofzo, als ik dan zeg, mensen van mijn hele leeftijd zelfs al. Dat vind ik zo vreemd. <lacht> jij bent 42, denk ik, hè? Ik ben net 43. Net 43, ja. ja. ja. Je hebt nog helemaal niet van. Uh, en ook jij gaat gewoon door tot het overgaat. Ja, dat, maar dit gaat niet over. Ik bedoel, dat, de muziek zit heel diep. En uh, ja. dat gaat maar zo niet over. Azet heeft tegen Anzi gelood. Ja. Dat is uw laatste club. Ja. Maak ze een kans? Ze maken een kans. We hebben voor de Europa League. Voor de Europa League. En toch is dat, uh, we hebben er wel eens een beetje denigreerd over gedaan in Nederland. Ach, ik vind dat niet zo belangrijk. Ik vind het wel belangrijk om uh, ook zeker met, met jonge spelers zo ver mogelijk te komen in Europa. Als het dan niet Champions League kan, moet je Europa League doen. AZ heeft nu wel een kans, denk ik, om, uh, om verder te komen. Om, niet het. zegt men dan altijd. Goed, luppie? Ja, maar het is niet meer de club die, die daarvoor heen nee, was. toen u wegging, stort het in. Nou, dat kwam niet door mij, maar er was een koerswijziging in de club. Waardoor je dus de, de grote jongens niet meer kon houden. Die gingen en moesten naar andere clubs. Uh, dus wat dat betreft is het team wel afgeroomd. Maar ja, het zijn wel uh, Russen die, die zullen gaan vechten. Hoor. Heeft u leuk gewerkt daar? Ja, ik heb met, met heel veel plezier. Ik heb lang in Rusland gewerkt. Ik heb via Bondscoach geweest. Ik heb een paar jaar, een, uh, anderhalf jaar ongeveer in, in Moskou in Antje, gewerkt. En daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Als ik, ja, euh, ik heb heel veel met Russen te maken. En als je ze eenmaal een beetje beter kent... en je bent niet opnieuw een autoriteit die veel repressie uit kan oefenen... dan, dan gaan ze je vertrouwen en dan, kun je, dan gaan ze ook voor, door het vuur voor je. Ja, want wij kijken er toch altijd een beetje raar naar. Ook toen u daar naartoe ging, zeiden veel mensen... wat moet hij daar nou? Ja, maar als ik naar Amerika zou zijn gaan, dan zeiden oh, we gaan naar Amerika, prima, ja. niks aan de hand. Wij denken ook nog in stereotypen wat dat betreft. Ja? Ik denk wel dat het Russisch voetbal beter Alstubman? is dan Amerikaans voetbal. <laughs> dat, dat wel, maar ik bedoel, dat is ja. ook een competitie. Maar nee, het gaat er even om. Maar kijk, als, als, als, je, als, je, als ik naar China zou zijn gegaan dan, wat zou je dan zeggen? Ja, dan, ja, dan dat zouden we ons ook al vragen. Het is al een land waar de mensenrechten en zo gaat allemaal niet zo lekker. Ja. Dat moet je daar. Korea was natuurlijk wat dat betreft wel een goed voorbeeld. Dat, dat is natuurlijk een Westerse land. Ja, maar zo kun je nog wel een paar landen bedenken. Dan moet je ook in feite niet naar, naar sommige Afrikaanse landen gaan. Nee. Ik, ben daar, ik, ik, ben, ik heb veel meegemaakt in het voetbal en zeker het, uh, het voetbal kan heel goed verbinden. Ik heb in, in, in Rusland, in, in Anji, heb ik te maken gehad met zoveel etnische groeperingen. Vanuit de Caucasus, vanuit Europa, vanuit Afrika, vanuit Noord-Afrika. Um, met alle religies liepen daar daardoor. En, en wij, wij hadden een vrij druk programma. Wij vlogen zeg maar om drie, vier dagen en zaten in een vliegtuig. Nou, dan is voor de, de, de gelovigen in het team, die moeten op een bepaald uur willen ze die gaan bidden. Nou, ja. Dan gaan zij op een matje in het vliegtuig, uh, gaan, ze, gaan ze bidden. Niemand die zich daaraan stoort. Nee, dat is normaal. In, als je in zo'n gemeente... Dat is, het voetbal is niet ideaal, maar dat was een ideale gemeenschap qua acceptatie. Ja. Mijn beeld is dan misschien anders hoor, over Rusland. En misschien onterecht, je weet er veel meer vanaf. Maar ik had het idee dat heel veel donkere spelers best wel lastig hebben op straat. Klopt, maar, maar dan wil ik graag terug. Maar ik, ik, ik ga altijd verdedigen. Weet ik. Maar op straat hebben ze niet zoveel last. Maar dan ga ik terug naar Duitsland. Hoe was Duitsland? Dertig jaar geleden... Mm -hmm. De eerste donkere speler die in Duitsland kwam. Mm. U, geeft, u zegt, geef ze een beetje tijd. De, de, ze hebben tijd nodig op diverse issues... die, die nu de laatste ja, uh, dagen, weken veel, veel in het nieuws nou ja, zijn. Daar, wel... hebben, daar, hebben daar, daar hebben ze tijd voor nodig. Oh ja, maar bijvoorbeeld het hele debat rond Sochi. Ja. Hoe, hoe heeft u daarna geluisterd? Moeten we daar wel heen met premier Rutte en met ja, de koning en ja, met de koningin? Ja, ik vind, ik vind dat je contact moet maken altijd met die mensen... Die dan ook wel foute beslissingen we zullen maken of gemaakt hebben. Uh, vergeet niet dat wij ook niet brandschoon zijn. Wij uh, gaan bij ons ook maar eens een paar honderd jaar terug of wanneer ook. Ja, ja we moeten op Asadonie niet altijd het mooie vingertje omhoog doen. Nee. Maar ik vind, ondanks de, de dingen die ook daar mis zijn... dat je altijd in contact moet blijven. Ja, en, maar ja, dat kan ook door minister Schippers te sturen... de minister van Sport in plaats van de koning en de koningin. Of, of moet je dat juist door ons ze niet doen? Nee, ik... nee Sport uh, doet heel veel. Sport kan heel veel, uh, heel veel betekenen. Dus wat dat betreft uh, ja, vind ik het. En voetbal is een heel, heel. Vind ik altijd een mooi middel om heel veel mensen bij elkaar te brengen. Wat ja. is het mooiste land waar u gewerkt heeft? Waar zegt u van nou? Ik heb dat... geen echte voorkeur. Nou, maar ik, in Rusland heb ik natuurlijk. Nee, ik, ik sta nu niet te vuur, te zwaard, maar ik verdedig het wel. Uh, ik heb daar heerlijk gewerkt. Ik heb in Spanje heerlijk gewerkt. Want daar is de hectiek, uh, daar is fantastisch. Daar is het zo emotioneel. Ja. Maar daar weten ze ook van. Uh, u heeft het... geen lievelingsland. Mm, niet, niet echt. Want ik heb in vele landen gewerkt en, en overal met heel veel liefde. Maar wat is dat? Want u heeft ook geen lievelingsclub in Nederland. Nee, ik heb gezegd, ik heb wat voorkeuren. <laughs> ik ben met de graafschap begonnen. En u nee. houdt van iedereen en van alles? Nee, nee, nee, nee. Nee, natuurlijk niet. Ik erg me ook wel eens aan. Vraag me niet wat. Ja, dat ga je nu vragen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar natuurlijk erg ik me ook aan, aan een aantal zaken. Maar niet uh, ja, waar, je, waar je begonnen bent. Dat, dat blijft altijd. Ja. Dat blijft altijd. Maar daar overheen, grosso modo, is het altijd voetbal. Is er nog een land waar u heel graag zou willen werken? Uh, ik heb ooit, daar werd mij kwalijk genomen... Dat, uh, en dan kun je weer een mooie volgende vraag opstellen. stellen. Bedankt. Mij werd gevraagd van uh, Noord-Korea, is dat niks van jou? Ik zei natuurlijk. Ja, zou je doen? Ja, oh, is... maar dat is echt erg wat daar gebeurt. Ja, dat is ook erg, maar daarom heb je... Niet zo weer... erg, dat is echt gruwelijk. Nee, maar ik, ik, ik heb daar dan een paar jaar gewoond. En toen ik die in vraag... Zuid-Korea? Ja, toen ik die vraag kreeg, zeiden ze me... Dan uh, gaat hij ja op zich. Ik zeg ja, ik zou het nationale team van Noord-Korea Noord willen doen... Waarom? Als je dan heb... nou verliest, dan komen ze terug en dan moeten ze een strafkamp in. Ja, nou, maar dat zijn dingen, daar kun je dan... Uh, misschien niet met een bottenbuil, maar wel met een, met een mesje... kun je daar verandering in brengen. Ik heb, ik heb in mijn staf in Korea zaten uh, collega's... Die, hadden, die hebben familie in Noord. Uh, en ja? die hebben ze 30, 40 jaar niet... Dat was deze niet... week, hè? Ging je één bus, mocht toen van Noord-Korea Ja, toeven, maar Noord -Korea, dat zijn, dat ja, dat zijn toch schrijnende beelden. Ik heb het gezien, dat zijn toch schrijnende beelden. Dan kun je zeggen, ik blijf daar weg. Of ja. heb je een klein beetje heb je een klein beetje invloed via dat rare voetbal... om daar iets aan te doen. Ik ik denk, ik hoop uh, nog steeds dat, dat ik wil dat laatste. Want beschouwt er een Want wereldverbeteraar? Die, hebben, die, hebben, die mensen hadden dan, die hebben hun familie nooit gezien. Die konden geen brief schrijven, die konden niet telefoneren. Nee. En dan zie je van de week die bel die ja, dat zwaar ondersteunen. Ja. Dat is toch uh, dat is niet normaal. Maar schuilt er een wereldverbeteraar diep in? Nee, nu? nee, nee, in het voetbal. En, maar ik heb geleerd door voetbal... Het is, is een bijproduct... Ja, nou ja, bijproduct is bijna... Dit is de belangrijkste Bij, nee, bijproduct. Nee, nee, maar ik bedoel, een, een, een, als je iets voor een land kan betekenen... Dat is een bijproduct. Allereerst kom ik daarom om de voorwaarden te creëren, om te presteren. Snap ik. Ah, dat is het belangrijkste. Maar als zulke dingen dan in de... In de uh, Meegesleept kunnen worden, dan is dat alleen maar mooi. Nou ja. Er is geen regime zo slecht of groezinnig willen werken? Uh, als ze mij mijn kop niet aanvakken. <laughs> nee, dan ga ik het om mezelf. Nee, maar... Nogmaals, um, en nogmaals, en, en ik ben ook bezig om daar eventueel nog wat te doen... met wat veldjes die ik ook in Zuid-Korea... In Noord-Korea, ja? Ja, ja ik dan, maar ik, ik laat me wel heel goed informeren, van alle kanten... of ik niet gebruikt ga worden door het regime. Nou ja, dat of, wilt u wel uitslaan. Nee, dat ga, ja. ik, dat ga ik zeer zeker. Daar ik ook onderzoeken met, met de mensen in, in Zuid-Korea. Beste voetballer waar u ooit mee gewerkt heeft? De naam is gevallen, straks. Romario Mario, ja? ja? Ja, heel apart, ja. Dat was toch echt een fenomeen? Ja, ik, vond ik heb ooit zelf gespeeld met... een beetje in, een beetje in zijn stijl... Met, zelf gespeeld met George Best. Dat vond ik ook een fenomeen destijds. In, maar daar praat ik over 30 of 40 jaar terug. Grootste talent van de Nederlandse velden? We hebben niet echt op dit moment... hele grote, grote talenten. Aankomende jonge talenten. Ik denk dat er wel een paar... onder 18, onder 17, onder 19 spelers aankomen... Maar om te zeggen, in de, in de orde van destijds uh, Bergkamp. Van Persie? Ja, dat denk ik dat we even... met vlak daaronder? Nou, nee, nog niet. Nog nee, nee, ziet u nog niet, überhaupt nee. niet. Nee. Vanaf september bent u de bondscoach. U hoeft niet veel te vernieuwen, want dat heeft Van Gaal wel gedaan. Ja, dat, uh, we hebben een prima proces ingezet. En het, het blijft natuurlijk doorontwikkelen. De, de, de WK is natuurlijk hartstikke belangrijk voor de ontwikkeling van diverse jongens. Ja. jonge jongens. Nou, en wat goed is, moet je, moet je vasthouden. Dus we gaat daar gewoon op voortborduren. Er komt geen koerswijziging. Ja, ik las van, geloof vandaag nog een verhaal dat u zei van het mag wel iets, iets uh, Europese. In de zin van het hoeft niet alleen maar mooi te zijn, het moet ook gewoon gewonnen nou, worden. Het, het mag mooi. Maar kijk, Nederland staat wel bekend om zijn, om zijn mooie spel. Maar ik denk dat, en dat, dat dan komen we terug richting politiek zelfs. Ik, ik denk dat we meer toe mogen aan de combinatie van het mooie techniek... van het goede tactische positiespel... in combinatie met het, met het atletisch vermogen. En daar schort het, daar schort het dan op. Fysiek. Het, ja, het ja. fysieke. Ja, het fysieke. dat gaat niet om bulswerk, het gaat om, om het mooie fysieke. Maar dan moet je terug naar mijn oude vak. Dat is ook uh, gymleraar, gymleraar gym. geweest. Dan moet je terug naar vakleerkrachten op ja. de basisscholen. Dat daar... komt steeds meer, hè? Daar ja, ben ik heel moet, blij mee. moet, ja. moet, moet, moet, moet. Ja. Ik ga, ik ga kijken. Ik ga kijken ja. welk, uh, welke partij in zijn verkiezingsprogramma de vakleerkracht terugbrengt op, op de basis. Moet je kijken ook in nee, jouw gemeente. Hè? Ik weet niet waar je woont. Maar... <lacht> ja, in in. want probeer toch eens. Nee, probeer nog, probeer dan, nog een nee, waar, ja. waar je woont. Daar, nee, uh, ik ben daar je voor. Ik merk het, want we hebben in Utrecht hebben we schoolatletiek. En dan worden allemaal klassen die gaan dan atletiek doen tegen elkaar. Het beste prestatie. En het is ideaal weer dat leerlingen, de klassen met schoolleerkrachten... met vakleerkrachten, die winnen die schoolatletiek. Ja, en ook Nederland gaat dan weer dus ik... toppers afleveren, kan je dat zeggen? Als we daarmee als we ja, daar de moet, basis Ja, je moet naar gingen? die basis. Die moet, dat zal dan niet meteen rendement geven. Maar dat doe je voor langere tijd. En dat is, ja... Het, het, het, het fysiek is daar mooi. Maar je, maar je hebt ook andere... Andere uh, revenue daarvan. Ja. Als, als je als kinderen kunnen, kunnen sporten bijna elke dag, dan moet je eens kijken wat ze in het, in het cognitieve gaan gaan presteren in en slimmer van. Ja, nou, dat, ja, dat is bewezen. Maar het heeft ook, maar, ik heb lang gesproken met Cor van de Geest naar nou, alleen toe van de Olympische Spelen. Zijn opmerkingen. Het heeft de, ook de, de te maken. coach Ja, maar het heeft ook te maken met de mentaliteit en de kwaliteit dan van het onderwijs. Ja. He, dus, maar ook bijvoorbeeld met mijn dochter zit op judo, met de kwaliteit van de judo school. Ja, dus dan heb je niet oneerbiedig bedoeld, maar je buurthuis judo en je hebt echt judo van echte ja. goede judoka's. Ja, uiteindelijk dus word je daar beter van. Ja. We moeten naar muziek. Daniel, je gaat nog een keer voor ons zingen. Ja. Wat wordt het? Liedje heet uh, Zee. Ik dacht nog na, ik vreugde me af waarom. Zat mij oordig krank, wat ze zeen. Ik had er echt niet door, dat eerdens was voor. Haar. Ik begreep maar niet, wat ze Groen Gruna's in de kroos, blauw wassen overal. Wus ik hoe zo'n ine kunt prikken aan zijn allen. In weer hokachtig woord en ik er weer in het ontstuur, was misschien veel meer hoe als wat ze zei Het zat er nog niet op tikken vrij Alles voor het eerst Maar alles schiet voorbij Het is triest maar waar? Wow. Ik hul niet meer van haar en alle molle deur wat, te wat te zien. ze zee, wat ze zee, ze zee echt geen mooie ding, nee echt niet zo mooi. Wat ze zee, wat ze zee, wat ze zee, wat ze zee. Ja, zo Het klinkt altijd zo... Uh... Daniel, dankjewel. We spreken jou op een historische dag... want jouw nieuwe album is vandaag binnengekomen... op de nummer 1 van de albumtop 100. Ja, prachtig. Ja? ja vind ik mooi. Heb je nooit eerder meegemaakt? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Gunder, jouw tweede laatste album kwam tot drie. Ja. Erikana, jouw vorige album, kwam tot twee. Ja. Dus het lag eigenlijk wel voor de hand. Ja, ja heel apart eigenlijk. Ja, het is prachtig. Ja, het is mooi. Ben je iemand uh, die dat wat doet... Is het een, ja, ja, een yes-moment? Dat vroeg ik mezelf ook af, ja. En, en, nou ja je hebt zo'n hitparade. Je krijgt een, during the week krijg je al wat. Uh, zo van, nou, hij staat nu zoveel. Zo. Dus het ging er al een beetje naartoe. Maar is het dan echt, uh, als je dan echt een bericht krijgt van, ja, hij staat echt op één... Ja, het is toch wel apart hoor. Ik bedoel, je gaat niet in de muziek en helemaal niet. Als je in het Erika's gaat zingen, dan verwacht je niet op één te komen hoor. Nee. Dus wat dat betreft... Uh... Geeft een goed gevoel. Maar als het uh, er eenmaal staat, ja, het, het is wel mooi. Het is, het is een mooi idee dat er toch dan wel veel mensen zijn die dan zo'n plaat kopen. Want dat, dat ja. gebeurt er dan namelijk. Ik heb nog één andere vraag. De tijd is bijna op en die stel ik toch. Ik, ik mailde jou deze zomer uh, voor een uitnodiging voor het programma. En toen kreeg ik een mailtje van jou terug. En toen zei je, Thijs, nu even niet, want ik zit op een creatieve gijzer. <laughs> en het blijft maar komen, ja. het blijft maar komen. Ja, dat was. Wat gebeurt er dan? Ja, nou dan ben, dan ben ik onderweg en dan ben ik al die liedjes aan het schrijven en, da, en dan komt er zo'n plaat van en, en, en, en dan komt er nog een plaat van. Het ja, stroomt echt je hoofd uit als het ware. Ja, het gaat behoorlijk hard. ja. En dan moet je heel erg selecteren, want je kan niet alles op die plaat nee, zetten. op zo'n plaat kunnen we, ja, in dit geval 15, Het leek me wel leuk, was mijn 15e CD en precies 15. <lacht> en uh, ja, dan blijf ik liedjes liggen, maar ja, dan, dan ga je met andere mensen nog even dingen samen doen en, en ja, wie, wie weet. Okay. Maar je moet het dan, als het eruit komt, moet je het ook aanpakken, dan, het anders, anders gaat die gijzer uit misschien. Het is vijf voor twaalf. Wat doe je om vijf voor twaalf? Dat is de laatste mogelijkheid om te zeggen wat je nog kwijt wilt. Daarom, lieve luisteraars, nog voor twaalf uur een heel kort persoonlijk woord. Dank u wel dat u naar mij wilde luisteren. Het was best spannend hoor, toen ik begon. Zou u dat pikken? Zo'n piepjong keffertje van de EO als presentator van dat prachtige instituut... dat met het ogen morgen heet. Ik was enorm trots en vereerd, maar vond het ook razendspannend. Met name het lezen van teksten, zoals tijdens het nieuwsoverzicht... en het krantenoverzicht, dat had ik nog nooit gedaan. Ik was telkens weer opgelucht als ik mocht beginnen met interviewen. Zo rond tien voor half twaalf. Excuus voor de versprekingen in die tijd. Excuus ook voor het te snel praten, toen en nu. En excuus voor alle keren dat ik gasten onderbrak... omdat ik dacht dat er nog iets meer te halen viel. Terwijl u misschien dacht, laat dat mens nou eens uitpraten. Ik ga stoppen, omdat door de nieuwe zenderindeling op Radio 1... mijn werkweek behoorlijk overhoop is gegooid. Door de week thuis eten zit er niet meer in. En daarom wil ik heel graag s'avonds vaker thuis zijn. Ze vinden me thuis nu nog leuk en dat wil ik graag zo houden. Ik ga dit prachtige uur missen. Ik ga uw luisteraars missen en ik ga zeker ook de redactie missen. U kent hun namen waarschijnlijk niet... maar zonder hen zouden wij presentatoren dit allemaal niet kunnen. Ik laat u dan ook met een gerust hart achter in de handen van mijn opvolger... die nog niet bekend is. Je moet met zo'n redactie wel een behoorlijke prutspresentator zijn... wil je een uitzending laten mislukken. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Ga daar vooral mee door. Morgen bijvoorbeeld naar Max en straks naar Pieter van der Wielen. We spreken en horen elkaar vast weer. nacht, vrienden. Adieu. Goed gewoon goeien is die om weg te gaan. Nog in klare sigaretten en arine met de jazen. En nog wat joelen op de maan,